Als je luistert naar de podcast van Aloha Radio van zondag 12 september 2021. En ik ben Aloha Jaap. ja, ja, ja, ja, ja, ja. En ik heb voor jullie een verrassing. We hebben straks een 24 minuten durend oorspel met Willem de Ridder. En uh, ja, dat komt aan het eind van onze podcast. Die duurt uh, maar een uurtje in totaal. Um, ja, de dood van een conducteur heet dat. Half. <laughs> de dood van een conducteur half. Hmm, dat is interessant. Maar goed, dat is een uh, oude hoorspel. Met Willem de Ridder in de hoofdrol. En die is ooit uitgezonden op uh, Radio 100 FM. Ergens in de jaren 90. En uh, ja mensen, dat... Uh, ik denk, hé, hey, ik kwam hem toevallig tegen in mijn audio-archief. Ik denk, misschien wel het leuk om op de podcast te zetten. Ja, ja helaas... Uh, Jacco uh, zou meedoen uh, met deze podcast, maar... dat is helaas niet doorgegaan. Want, uh, ja, hij heeft andere dingen aan zijn hoofd. En hij zal wellicht nog wel een keer uh, in de uitzending komen. Dus uh, dat gaat allemaal goedkomen. En... Uh, Goed, maar uh, we gaan natuurlijk ook nog af en toe muziekje tussendoor draaien. Ja, de muziek op de achtergrond is niet geschikt om gewoon te draaien voor de lol. Want uh, ik denk dat daar geen hond naar luistert. Maar wel leuk als achtergrondmuziekje. Ja, laten we eventjes de actualiteit even doornemen. En dan moeten we straks even, uh, eventjes even struinen. Door het wereldnieuws, landelijke nieuws, wereldnieuws, weet ik veel. Het zijn in ieder geval zaken die mij interesseren. Of jullie het interesseren, weet ik niet. Maar uh, dat zijn zaken waarvan ik denk dat jullie luisteraars het ook wel zullen interesseren. En jullie zullen misschien wel het uh, nieuws uh, gezien en gehoord hebben op radio en televisie. En misschien denk je, oh man, dat weet ik al, dat heb ik al gehoord of gelezen. Maar maakt niet uit, er zijn misschien mensen... Die naar deze podcast luisteren. En die denken: verrek. Die weten dat misschien helemaal niet. Maar goed. Ik hoor iets op de achtergrond, geloof ik. Ik weet het niet wat er allemaal gebeurt hier in huis. Ja, het muziekje begon er net heel. Ja, mysterieus een beetje, een beetje spannend en zo. Dus. Ja, dat laten we lekker zo. Ik heb hier wel een leuk liedje op de plank liggen. En die ga ik zo draaien over een kleine um, uh, 30 seconden. Ja, dus... Uh... Oké, okay, ik had geen tijd om jingles op te zoeken, om uh, die af te spelen. Ik had geen tijd voor, want uh, ja, we willen de podcast natuurlijk om negen uur al in de lucht hebben. En het is nu uh, bijna acht uur, zondagavond acht uur. En uh, goed, tijd voor een liedje. En dat is Daisy May. Dat is rechte fraaie muziek, daar moet ik wel even bij zeggen. Rechte fraaie muziek. En uh, Daisy May met het nummer Paris to London. And back. Hier komt ie dan. 1, 2. the under the sun. She follows him just for the fun. She can't speak Parisian, but her heart's full of passion. So her body's still fighting the dark. Don't turn your back to your sweetheart. Don't turn your back to your sweetheart. She told him the city's too Nou, dat was DC mee met uh, Paris to London and Back. Vandaag waren er demonstraties uh, in Amsterdam. 80.000 man volgens de organisatie en volgens de gemeente Rotterdam waren het er met 30.000. Maar goed, maakt niet uit. Maar in ieder geval heel veel mensen daar. En die demonstreerden tegen ja, dat er te weinig uh, woningen zijn. De huren zijn te hoog en te duur om te kopen. Er zijn uh, studenten, maar ook uh, oudere mensen die. Uh, ja, oké. Okay. Ik ben. Uh, ik zal een klein stukje voorlezen. Zond AD: um, Duizenden demonstranten in Amsterdam wonen zou een grondrecht moeten zijn. Dat is het ook, vind ik. Maar goed, geen object, beleggingsobject. Ja, en daardoor die woningen zo duren door het beleggen. Duizenden mensen trokken zondag naar Amsterdam voor het woonprotest. Want de demonstrant steekt dat wonen in Nederland in plaats van een grondrecht een beleggingsproject lijkt te zijn geworden. Voor Rijken betekent het onderwerp wonen geld verdienen. Voor anderen betekent het alleen maar stress. De demonstratie verliet voor het grootste deel Maar eindigde vanavond toch met tientallen arrestaties. Toen aanhangers van de krakersbeweging zich afsplitsen. Zich tegen de politie keren. Ja, dat zijn altijd die gasten die het weer vergallen. Hè? En dat is al decennia zo. Die krakers, dat zijn mensen die, die doen het niet voor jou, nee, die doen het voor zichzelf. Lekker gratis wonen in een gekraakt huis, lekker profiteren, niet werken, niet willen werken, handje ophouden en maar schelden op de maatschappij. En die verpesten het altijd, die krakersbeweging, die verpesten de sfeer weer. Terwijl de meeste mensen die nou een woning zoeken, proberen op een vreedzame demonstratie uh, zich te uiten. Komt er weer zo'n linkse radicale groep, uh, klootzakken, die de sfeer weer moeten verpesten door tegen de politie te vechten. Alsof de politie er wat aan kan doen. Ja, belachelijk. Maar goed, maakt niet uit. Ehm... Uh, ja, huisjes, melkers, functie, elders. Ja. Natuurlijk sta ik ook achter de huurders en de mensen die uh, ja, een huis willen kopen, maar dat niet kunnen betalen. Natuurlijk sta ik achter die mensen. Ze hebben groot gelijk als ze demonstreren. En helaas zijn dat er altijd mensen die het moeten uh, verpesten. Voor de mensen die gaan echt serieus een woning zoeken. Kijk maar, met de kroning in 1980, het liep volledig uit de hand, nou, dat weten we allemaal. Ook weer de kraakbeweging. Dus ze zouden het eigenlijk moeten aanmerken als een terroristische organisatie. Het is Antifa, dat soort gassen die de boel opstoken. En ja, al die andere dingen weer. Nou, dan gaat de telefoon aan, terwijl ik met de podcast bezig ben. Ja, sorry. Um, ik kan helaas niet opnemen. Dat eh. Uh, <tossimus> ja, dat is nou zo lastig als je net met iets bezig bent en dat je gestoord wordt. Ja, ik laat hem er even uitrinkelen. Want, uh, ik uh, ben nu even aan de podcast, ik neem niet op. Ik zou hinderlijk. Ik ga maar even snel een muziekje draaien, maar dan. Uh, <laughs> nee. Oké. Okay. Volgende liedje, lieve mensen. Zo. Ja. Een volgende liedje. Nou, hallo. Ik had toch al, al iets. Nou, even kijken hoor. Oh, wacht. Ja. Nee. Zo, wat is dit? Oké, en de volgende is de uh, Tangoes met Stranger Puppy Rocker. upon a time, not too long ago I was trying to get away from it all down in Mexico As it turned out, I met this girl Beneath the surf, we whirled and we twirled You know, from ten feet underwater, the moon It looks beautifully distorted And just where she went to Still remains a mystery But by the very next day We were ancient history And I don't have to live back in New York City Though I grew up there hair And when I walk around this town that I live in People, people stop and stare I'm a stranger Everywhere That I go up the mountains, crossing rivers, and I'm rumbling through the jungle Trying to keep my footing, sometimes I stumble I make a friend here and there Sometimes I don't, but I don't care You know the best times in my life are on the road all by my lonesome Sometimes people ask me what it is I'm looking for Well, I just look at them real funny And I say, what did you ask me that for? Cause I don't have to live back in New York City Though I grew up there, hair hair And when I walk around this town that I live in People, people stop and stare I'm a stranger I'm a stranger Stranger past trip and i think about the next one instead cause when i walk around this house that i live in see the books upon my shelf i wake up in the morning and i look in the mirror i'm a stranger to myself stranger stranger stranger Stranger, Stranger... Ja, dat was de uh, Ten Ghouls met Stranger, poppy rocker. Oké, okay. ja, er is in Rotterdam ook nog uh, iets gebeurd. Uh, ja, jongens, de LHTB-gemeenschap uh, is weer eens een keer getroffen met een... Uh, ja <tankt> Dat is een of andere stichting van LTBH, hoe het ook mag noemen, homoseksuele, transgenders en alle andere seksueel <tankt> um, uh, uh, soortige mensen die, uh, die weer slachtoffer zijn. Uh, althans niet uh, lijfelijk, maar het gebouw hebben ze, hebben ze weer belaagd voor de zoveelste keer alweer in Rotterdam. Moet ik even zoeken hoor. Er stond ook ergens in het AD alweer. Uh, dan moet ik even zoeken. Daar was ik echt heel boos over. Dan denk ja jongens, waar gaat het allemaal over? Jongens, want iedereen lekker zichzelf kunnen zijn. En uh, ja, en het, uh, ik vind het uh, niet normaal. Ik bepaal niet met wie jij de lakens stilt. Of het nou met een man is. Met een man of een vrouw. Met een vrouw of met alle twee. Mijn part met de paard van, de, van de ja. oom Loek, wat kan mij het allemaal schelen wat je hard vergeet onder de lakens? Dat is, uh, daar heb ik niks over te vertellen. En ook niet die mensen die tegen ze zijn. Nou, wat is er op tegen? Vallen ze jouw last toch? Nee. Iedereen mag zijn zoals hij wil. En, uh, en niet goed, dan ga je maar lekker een uurtje op de haai gaan zitten in je eentje. Dan kan je daar lekker stressen. En in jezelf verkeerde uh, uh, icos uh, echt, Ja, hier zo COC-kantoor in Rotterdam beklad met homofobelozen. Mogelijk vanwege steun aan roze kameraden. Het <tankt> kantoor van COC Rotterdam, een organisatie die zich inzet voor de acceptatie van LHBTQ+, gemeenschap in, in de stad, was een mondvol zeg is in de vroege uren van zondagochtend blokklot met anti leuze Tijdens volgens voorzitter Arjan Beunen lijkt er een duidelijke relatie te zijn met oprichting van de Feyenoord supportersvereniging Rolse Kameraden. Om de muren van het kantoor staat een afkorting r jk een verwijzing naar de Rotterdam-Jongerenkern, een deel van de harde, Feyenoordkern, daarnaast is ook kankerhomos geschreven, anti-LHTBI, leuzen, vertonen veel gelijkenissen met de bekladding van de sportschool van Paul van Dorst, de oprichter van Rolse Kameraden. Dat gebeurde minder dan een maand geleden, bij de sportschool werd ook brandgesticht. We hebben de Rolse Kameraden altijd gesteund, vertelt Beunen. Waarschijnlijk zijn wij daarom nu het slachtoffer. Het is wel heel toevallig dat dit een paar weken na de bekladding van de sportschool gebeurt. Er lijkt een relatie te zijn. De organisatie heeft zondagochtend aangifte gedaan bij de politie voor zowel vernieling als discriminatie en belediging. Ja, de politie zegt de zaak serieus te nemen. Vanochtend werd al direct spooronderzoek gedaan. De forensische opsporing werd al gelijk de tijd om er naartoe te gaan zegt de woordvoerder, er werden monsters genomen van de gebruikte zilverkleur en zwarte verf en er werden vingerafdrukken veiliggesteld. Volgend is dat de bekladders om het bordje waarop staat in de pand van het COC Rotterdam-Rijnmondhuis heen hebben gespoten. Dat lijkt volgens vicevoorzitter Leon Houthakka van het COC op te duiden dat hij dat als ze wilde laten zien dat de actie tegen zijn organisatie is gerecht. En de rest moet je maar op de AD lezen, er staat veel meer in en, uh, ja, ik vind het schandalig. Ik bedoel, uh, ja, en. Nee. Ja, ik bedoel, uh, ik, vind, uh, ik vind het allemaal uh, bullshit, weet je. dat laat ieder lekker gezellig zijn. En uh, als mijn buurman, bij wijze van spreek ik zeg maar wat. Hè. Stel, ik heb een homoseksuele buurman. Ja, en. Dat heb ik met zijn privéleven te maken. Wat hij onder de lakens uitvreet. Zo so wat, zo so wat. Heb jij daar last van? Nee. Je hoeft niet. Uh, huh? Ja, oké, okay. ik ken genoeg mensen om me heen hoor. Die, uh, ik ken daar zat die, uh, die uh, hekel hebben aan. Uh, en dan zeg ik, ja, waarom? Waarom? meidje? Ik ken ook mensen die geen hekel aan homo's uh, hebben. Of lesbisch, of weet ik veel. Wat voor voorkeur je ook hebt. Iedereen moet lekker zelf weten. En de een die uitert zich misschien meer als de ander. Ja, so what Zo so be it. Ik bedoel, leven en laten leven hoor. Ik bedoel, je wordt al gemarginaliseerd als je rechtse ideeën hebt. Dan word je voor fascist uitgemaakt. Ben je links of ben je een vuile communist? Het is nooit goed hier in Nederland. Je, als je. Je bij een bepaalde groep hoort dat meteen in het extreme getrokken. Dat alle homo's, dat je nooit moet bukken waar een homo in de buurt staat, dat die gelijk van achteren bijt pakt. Dat is onzin. Dat is onzin. Nou goed, uh... <lacht> dat wil ik eens even kwijt. Dat is allemaal flauwekul natuurlijk. Dat zijn gewoon normale mensen. We zijn allemaal gewoon mensen. Wat voor seksuele voorkeur je ook hebt. We zijn gewoon mensen. Klaar. Punt. Uit. Geen discussie verder. Punt. Zo. Dat hebben we dan ook weer even gezegd. Tijd voor een liedje. En dan gaan we de dood van een conducteur laten horen. Een hoorspel van Willem de Ridder. En ook, hij speelt een rol erin. Ik ga nog een liedje draaien. En dan vind ik het wel weer uh, genoeg zo. Dat wordt een reggae liedje. Want ik vind reggae ontzettend leuke muziek. Ja... Ja, wacht eens even, reggae, dat is allemaal re geen rechtenvrije muziek. Mag ik niet draaien, shit. Ik heb ook rekken muziek die niet is. die wel rechtervrij is. Ja, die heb ik wel, maar dan moet ik me net geluk hebben dat ik die tegenkom. Uh... Ja, jongens. Kunnen we het niet zo gauw vinden? Butterfly T, wat is dit nou? Ah. The last mission, de laatste missie, Butterfly T, is het volgende nummer. Een zondagavond. Willem de Ridder is op weg. Naar een wereld die niemand heeft gezien. Maar waar iedereen een beeld van heeft. Een wereld die nog niet bestaat. Maar die vanaf nu wordt opgebouwd. Het komend uur. De Hoorspelacademie op Amsterdam FM. Boogjes dicht en zie hier Willem de Ridder. En meneer en mevrouw, de trein vertrekt over een tien secondes. Wilt u instappen? Oh, het is de laatste trein van deze avond. Ja, ik weet het. Oh, nou. Oh, zal ik u helpen met uw koffer? Ah, nee, oh nee, ga, ga, ga. Oh, er komt nog Snel een. de weer. trein. Ja, gaan we? Al? Ja hoor. Ah. zeg. We gaan allemaal instappen. Deur gaat nu dicht. Zo. Zo. Pio, heeft u een kaartje? Uh, oh. Die heb ik in de koffer zitten. Ga dan nou maar zitten. Het is allemaal in orde. Hier heeft u de kaartjes. Uw kaartje klopt mevrouw. Hé, hey, dat kaartje van meneer. Nee. Hoezo, het zijn twee dezelfde kaartjes. Ja, nee, nee, nee, nee, nee. Nee. Het is een, een, een voor, u, voor u klopt het, maar voor deze meneer, die is boven de 50, die moet uh, meer betalen. Dat is een nieuwe regeling. Ja, laat die man dan naar binnen, dan kunnen we vertrekken. Ja, ja, Oké, okay, maar u, u moet 12,60 euro bijbetalen. Ja, helaas, dus orders van de baas, we oh, kan er ook niets aan doen. Ik heb toch nog zo gevraagd of je na wil gaan, of je wel kunt reizen op deze manier. En dan moet ik weer extra bijbetalen. Oh, ik, ik heb zelf nog wel wat geld. Nee, ga nou maar zitten, ik regel het wel allemaal Kom. weer. we gaan. Ik vind het heel vervelend zeg ik... Uh, mag, mag ik met u afrekenen? Ja, u mag met mij afrekenen. Heeft u tenminste wisselgeld? Ja, mooi. Hier, 50 euro. Ja. Oh, Oké, okay. geen, geen probleem mevrouw. Nou, Zo. dank u wel. En verder worden oh. we niet meer lastig gevallen. Ik zie nog iets. Uh, waar is het vervoersbewijs van u? Is het uw vader? is mijn vader. Mag ik het, waar is het zijn vervoersbewijs? Want dat moeten we ook hebben boven die leeftijd. Want een kaartje is niet hetzelfde nee. als een vervoersbewijs? Nee, ja, hij moet dus bij een kaartje, moeten willen we ook graag weten... Wie Jullie zijn wie echt doet. hulpverlenend hier, hè? Meneer, nee, ik heb een echte sociale service? service. Ik ken er niets aan doen, het zijn allemaal regels van de, van de leiding. Ik moet in München mijn aansluiten, U trekken. Ja, ik moet eens met deze meneer iets oplossen. Meneer, waar is uw vervoersbewijs? Um. Als het kan een beetje snel, meneer, want die meneer daar die, uh, heeft heel veel haast. En ik eigenlijk ook. Ik ben al bezig met portefeuille. Goed. Nou, dan geef ik vast goed met u mee. Dan geeft u uw kaartje maar. Ja, hier hebt u mijn kaartje. Oké, okay, meneer. Nou, dat is geen enkel probleem. Oké. Okay. Nou, we een bewijs? even op uw fluitje blazen en dan kunnen we vertrekken. Oké. Okay. Zo. Meneer, is dat vervoersbewijs? Komt dat nou nog boven water? Want ik heb eigenlijk nog meer te doen. Oh, wacht even, dit is mijn rijbewijs. Ja, nee, daar zitten we zitten niet vast. Dat rijbewijs is al tien jaar verlopen. Ja, maar ik heb nog steeds als een soort herinneringen, weet je wel. Doe daar nou toch afstand van. Ja, Laat maar wat het is, gaan. Is uw vader ja, het is zo van genodigd? mevrouw, is uw vader soms niet helemaal goed in de bovenkamer? Hij reageert zo traag. De man is wat ouder, er is verder niks met hem aan de hand. Laat hem nou even rustig op zoek gaan naar dat pasje waar u om vraagt. Ik bent ja, ja. al vervelend genoeg. Paal, lukt het of moet ik helpen? Dus het is mijn paspoort het is niet goed dat is... je ik. Een oude mens in de trein. Een vliegtuig. Hey, ik pas is... op hè. Anders ga ik inderdaad naar je leiding Toen en dan dien ik een klacht over je in. Nou zeg eh. je. de trein vertrekt te laat. Ik de conducteur heeft ook echt een vrije meningsuiting. Ik mag er wel zeggen wat ik denk. Dat is discriminatie. Je... Hier is mijn vervoers... Ja, ik dacht het al. Dat klopt niet. Die foto die erop staat, die is zeker 50 jaar oud. Dat kan iedereen zijn, maar ik haal u er niet uit. Dus ik, het spijt me heel erg, ik verzoek u nu om uit te stappen. Iets, we, we rijden al, meneer ja, kan nou, niet nee, uitstappen. We, op, en ja. als u zo doorgaat, dan is dit uw laatste reis. Oh. Zullen we het hier belaten? Dank Deze wel. Deze meneer en zijn dochter kunnen gewoon gaan zitten. Uh, en dan moet ik, we... dit, ik vat dit als een dreigement op? Ik ga nu terug naar mijn hokje. Ik sluit me op en ik bel de spoorwegpolitie. Dat is, het, de... is het eerste goede woord dat u zegt. U en sluit u zelf op. En bij de eerste stop, ja. zwaait er wat voor jullie. Fijn. Daarmee. Nou pa, daar zijn we dan weer mooi vanaf gekomen. Ja, Zit je dan, nu wel een beetje rustig? Ja, schat, want bij de volgende helft moeten we er toch uit, dus dat is allemaal geregeld. Ja, maar goed, dat gaan we al oh, die vriendelijke conducteur natuurlijk niet vertellen. Uh, ja, dat kun je wel zeggen, maar het is een toenemende administratie naar de, naar de introductie van de heer Bakkerlende, die hier op het ogenblik de leiding heeft vanuit het christendom, hè. het verhaalendom... Mag ik, mag, ik, mag ik even interromperen bij jullie? Ja, tuurlijk, ja. Ik, ik, we hadden net even met elkaar te maken vanwege die conducteur. Maar ja. ik wil er nog wel eventjes verder over praten over die conducteur. Ik heb ja. nog wel wat gedachten wat we eventueel kunnen doen. Ik, ik, ik, ik, ik, ik schrijf detectives, ik schrijf thrillers. Oh, heel goed. En ik, ik, ik, ik, ik, alles waar ik over schrijf beleef ik graag ook zelf. Of wil ik graag ook zelf meemaken. Tuurlijk. En deze conducteur vind ik een toonbeeld van onbeschoftheid. En een toonbeeld van, ja, u noemt het balken en de bakkalende. Maar ook een toonbeeld van hoe het tegenwoordig allemaal gaat. Al die bureaucratie, al die regeltjes. Al die verboden? Al die geboden en verboden. En dan moet ik hier afgelopen zijn. En ik wil eigenlijk voor een van mijn volgende boeken. wil ik graag een moord in een trein gaan doen. Is dat niet een uitge uitgekoud onderwerp onderhand? Ja, natuurlijk. Land? Maar er zijn mo modernere varianten te bedenken. Je moet niet gelijk aan, aan hoe heet die Engelse, de Christie denken of, of de Orient Express. Gewoon een moderne va variant. We zitten hier in een hoge snelheidstrein. We razen met 300 kilometer door het landschap. Wat voor mogelijkheden zijn er om een de ultieme moord te plegen? De ultieme moord, waarin niemand het gedaan heeft en iedereen het gedaan kan hebben? Ja. En de conducteur... Je overleeft het niet. Deze zeker niet. Nee, maar als ik het doe, dan ben ik bang dat iedereen weet dat ik het gedaan heb. Nou, dat ja, is... dat zou ik ook niet doen, schat, als ik jou was. Maar dat hoeven we niet van elkaar te weten. Je bent net ook de douche geweest, maar je bent helemaal vuil. Is, uh... Al die opgekropte woede uit mijn jeugd, ik moet er toch iets mee? He, pa? Dat is natuurlijk ook wel iets, ja. Ik ben nogal streng geweest vroeger, dat zwaar. Ja, nu word je zo'n zachte oude man. Het zit ook niet mee. Nee. Ja, ik heb, heb nog wel eens een tik gekregen, dat zwaar. Zo, hier is de conducteur weer. Ik heb net te horen gekregen via de centrale dat over 15 minuten zijn we op het volgende perron. En er staan liefst twee uh, Spoorwegbeambten klaar om die oude man te arresteren. Ze verdient de loon. Laat ja. hem wel lekker in de kerk... ...oude de man gehoor. te arresteren? Hij als... heeft u niet beledigd. Uh, u beledigt hem. Hij kan alleen geen geldig voersbewijs uh, overleggen. Ja. Daarvoor staat toch geen daarmee, arrestatie daarmee, voor het spel? Daarmee, daarmee begint het eind van de Staten Nederlanden... ...heeft onze baas Balkenende gezegd. Dus ik, ik ga niet eens met u in discussie. Ik, laat, ik, ik ben zo blij dat deze man die de wet bewust overtreedt... ...want dat had ik al lang door toen ik hem zag... ...dat hij direct... ...wordt gearresteerd, tabé. Ik ga weer naar mijn hok. Toedeloe. Ik ga de man vermoorden. Nee? Ja. Het is niet de bedoeling dat we van elkaar weten wie het gaat doen. Oh, nou ik zeg bij deze dat ik het ga doen. Doe het niet en dan mag iemand anders het doen. Oh, dat is ook een mooie. Ja. Dus wie zegt... <truimert> Wat is dit nou weer? Die conducteur die kan ook nergens met zijn vingers vanaf blijven. Pa? Dames en heren. Zit jij hier achter? Dames en heren, een mededeling... De hoge snelheidsterrein heeft toen net de bocht iets te hard genomen. Daarom ging even het alarm af, maar er is niets aan de hand. Alleen voor, je, voor jou, ouwe, is er wel wat aan de hand. Want over negen minuten zijn we bij dat perron En wat zullen ze jou hartelijk ontvangen dan? <laughs> Meneer de conducteur. Wat moet je? Mag ik even met u praten? Nou, ze hebben er eigenlijk weinig behoefte aan. Ik heb ja. Waar is uw hok? Wat zegt u? Waar, waar, is u, waar zit u dat, nog maar? Dat is alleen voor mij, dat hok. Ja, ja, maar... Laat eens even zien, laten we er eens even naartoe lopen. Dan kunnen we even rustig, gewoon onder vier ogen, even met elkaar praten. In dat hok komen alleen maar belangrijke mensen, zoals ik, conducteurs. En alleen mensen met uniformen en burgers die helemaal niets voorstellen hebben daar niets te zoeken. Dus ik, ik snap niet hoe u dit in uw hoofd haalt. Meneer, voelt u het pistool in uw rug? Zal ik iets harder drukken? Voel je het? Nu loop je. Voor mij uit. Heb... En je zwijgt. Je houdt je mond. Ik en ik schiet, ik schiet meteen. Ik heb het, ik heb het niet zo, zo, zo bedoeld. We gaan eerst terug naar uw hok. Ja, het Pak de sleutel. Het het het maar... Maak het hok open. Ja, nee, maar... En jammer niet zo. Het Net had u een uw grote bek. Het was maar een grapje. Is het hok open? Ja. Even naar binnen. Ja, nee, hij Even deur ja. dicht. Ja. ja. Ja? En nu gaat u opbellen naar uw collega's. Ja. Op het station zeven minuten verderop. Ja, maar en dan gaat, gaat u zeggen dat we bij nader inzien dat het niet zo geweest is. Dat er niks aan de hand is. En dat wij gewoon een normale stap doen. En dat we daarna doorgaan. Okay. Belt u maar. Geeft u me even wat drinken? Weet... Nee, ik ga het eerst even bellen. Voelt u het pistool nog in uw rug? Ja. Ah, ja. Ik heb geen enkele verlegenheid om te schieten. Oké, okay, nou ik, ik bel dat nummer wel. Nu. Oké. Okay. Ja, goeie, goedenavond. U spreekt met Donner... Eh, uh, zeg, ik had toen net uh, me vergist. Ja. Nee hoor, er was eigenlijk niets aan de hand. Ik had, ik had mijn verkeerde bril bij, maar die meneer, uh, zijn be bewijs klopte wel, dus. Uh, nee, jullie kunnen naar huis gaan. Ja? Oké, okay. niets aan de hand. Oké, okay. doe doe, zwaai, zwaai. Doe. Zo. Nou, die hebt... Klopt dus... iemand op uw hok? Hallo? Doe eens open. Ik weet dat je daar binnen zit. Wat moet ik doen? Wat moet ik ook doen? Ja, oh, weet u het? Zeg ja. dat, dat u net dat met uw vader dat. Ach, dat moet u niet. Kijk, we zijn mensen en we, we hebben allemaal wel eens een inschattingsfout. Ja, ik, ik, ja ik, ik wou mijn excuses aanbieden. Het was niet zo lelijk bedoeld. Excuses moet u niet aan mij aanbieden, maar aan mijn vader. En natuurlijk ja. maken we allemaal wel eens fouten. Daar weet hij alles van. Maar zo kunt u iemand niet behandelen. Ja. Omdat u toch niet aanstaat hoe iemand eruit ziet. Excuses aan mijn vader, dat moet u doen. U moet nu weer mee terugkomen. Excuses aan mijn vader aanbieden. En ik hoop dat ik geen aanklacht tegen u... Nou, ik ga wel een aanklacht tegen u indienen. Maar ik hoop dat er misschien niet zoveel mee gedaan wordt. Als mijn vader uw excuses überhaupt al accepteert. De man is niet bepaald verzevingsgezind. Zullen we even lopen? Naar uw vader? Dan hebben we dit probleem gehad. En dan hebben we een rustige verder. Oh, daar zit hij al. Meneer, meneer. Ik wou me excuses aanbieden voor wat er toen straks gebeurde. Oh. En niet te koelant zijn, hè, pa? Nee. Laat hem maar zweten. Ik kon er niets aan doen. Ik heb een, een hele bazige vrouw en, en, en, en, en mijn geld is op. En, en, ja, ik, ik, ik, ja ik, ik heb dat waarschijnlijk een beetje gebotviert op, uh, ja, op de mensen hier in de trein. Dus ik, maar ik vind het heel erg dat het gebeurt. Ik zal het echt proberen dat het niet meer voorkomt vandaag. Dus ik, ja, ik hoop dat u het akst. Ja, dan heb ik mijn vervoersbewijs zelfs nog gevonden ook. Ik heb het hier in mijn zak zitten, ik heb het in de verkeerde zak gekeken. Ik ben een dagje ouder en soms moet ik een tijdje zoeken voordat ik het vind. Maar ik heb het hier dus geldig, kijk. Wat ik u liet zien was een oud exemplaar van vroeger, net als mijn rijbewijs en andere. ja. formulieren die ik. ...bewaard heb omdat ik er zoveel... ...leuks mee heb meegemaakt. O oh mijn god, als u weet wat er gebeurd is... ...als ik... ...aangehouden werd door de politie... ...en ik moest mijn rijbewijs laten zien... ...en ik moest anderen... ...tegenwoordig moet je... Wel ...je paspoort bij je hebben of een... ...identiteitsbewijs. Ik word er zo chagrijnig... ...daarvan... ...dat ik diverse verkeerde... ...identiteitsbewijzen bij me heb... ...om ze te pesten... Maar tegen de tijd dat ze me willen arresteren, komt het juiste naar boven toe. Dus, beste lul, ik zou zeggen, geniet van je excuses. Ik heb genoten, laat ik je dat vertellen. Dochter, Paar. bedankt dat je me deze heerlijke ervaringen gegeven hebt. Always willen, a pleasure. Wil je nog bekijken, man? Wat zegt u? Wil je ...juist de formulier nog bekijken. Nee, het is allemaal goed zo. Oh, volgt. en nu wil je je werk niet meer goed doen. Kijk, oh nee. zo god, wat een verandering zo in een kleine trein. Zullen wij het hierbij laten, zullen wij met z'n drieën... ...een uh, lekker glaasje gaan drinken voor ja, de avond de okay. Conducteur, Ja, de restauratie. Conducteur, we hopen dat het een, uh, voor de rest een prettige avond wordt. En niet bedankt. Bespreek elkaar. Kom, we gaan wat drinken. Pa, hou je goed vast, neem ik die koffer mee ja, buiten. Ja, schat, ja, ja, ik hou me goed vast... Nou, hier is, een hier is nog een mooie plek om te gaan zitten. Ja, het is een... Pet. Wat willen jullie, wat jullie, wat willen jullie drinken? Wijn? Bier? Uh, een borrel? Nou, geef mij maar een whisky, ja. Dus, uh, dat en mag moet... niet van de dokter, oh, dat, dat zwaar, weet zwaar, je. Ja, nee, dat is waar, dat moet ik niet doen. Geef hem maar een, een, een whisky met uh, jus d'orange. Pa! Oh, uh, dat hey, kan ook niet. Luister, luister, luister, ik... ik ik bestel wel wat te drinken dadelijk ik moet me eerst even wat van het meneer, ik heb die papieren van u gezien Ja. maar ik zag dat daar allerlei valse papieren bij zaten uh, ja, het is mijn hobby ja dat zult u als detective schrijven wel leuk vinden denk ik ja, dat maakt mij gelijk nieuwsgierig ja, dat begrijp ja. ik nou, ik hou ervan om oh, oh, officiële personen te pesten om ze helemaal in de war te brengen mm -hmm. en om ze helemaal totaal en die conducteur die was zo van slag, die had het niet door. Nee, die had het niet door, nee. Geweldig, ze trappen er al met ja. ogen open in, want ze zijn ja. zo machtswellustig. Maar dat brengt me terug bij mijn oorspronkelijke plan. Uh, uw oorspronkelijke plan? Vertel me. Dood van een conducteur? Oh ja, ja, ja. u gaat dat boek schrijven. Ja. Maar u gaat toch niet beweren dat wij deze man echt gaan uh, omleggen? Dat is een hoop gedoe, zeg. En dan heb je ook maar dan weer... heb je wel wat. Ja, maar dan heb je ook een hoop. Uh, vooral ik met mijn... ...valse papieren... ...een hoop zorgen van... mm. Nee, maar Zullen mijn idee was... Denken? ...mijn idee was... ...om een van die valse papieren van u... ...waar uw foto zeker niet op staat... ...en wat een, een identiteitsbewijs is... ...van 25 jaar geleden... Ja. ...en waar uw naam denk ik ook niet op staat... Mm. ...maar de foto van een ander... ...en de naam van een ander... En om die dan bij het lichaam neer te leggen. De zoektocht naar de niet bestaande persoon. Ja. Op zich interessant. Maar dan nog veel gedoe. Daar heeft mijn vader wel gelijk in. Ja, maar wie zegt dat hij niet allemaal gebeld heeft met iemand die een hele verhaal verteld heeft, zodat het weet? Ik denk dat hij op dit moment doodsbang is, die conducteur. Echt waar. Die heeft, zijn, heeft een pistool van mij in zijn rug gevoeld. Oh ja. Pardon? Waarom dacht je dat hij zo mak met me meeging, omdat ik een vinger onder zijn kin heb gehouden? De overredingskracht, gebruik je woorden. Mm, niet te lang. Niet te lang? Soms helpt dan. een jaar. hele bijzondere middag op deze manier. Uh, zeg, ja. Maar, gaan we verder? Heeft u een neppistool? Ik heb het nu inderdaad nee, het wel toe het. aan een drankje. Ik ga wel halen, praten jullie maar verder. Oké, oh, krijg ik weer mijn kamillethee. Ja, ik moet van de dokter Camillethee drinken Ja, zo'n van whisky. Ja. Sorry dat ik mijn whisky wel neem, maar. Ja, ja. nee, natuurlijk meneer. Alsjeblieft ja. gaat uw gang. Ja. Geniet ervan, zou ik zo zeggen. Nu ze weg is. Ja, ze is, ze is er nog niet van het halen van u. Maar misschien kunnen we nog een kleine stiekem, een klein, klein slokje in de Camillethee. Dat komt wel goed. Eh. Maar laten we eens verder gaan over waar we het over hadden, over die plannen van mij. Want volgens mij hebt u ook niet een blank overleden. Nou... Volgens mij ken ik u. Oh. Welke formulier heeft u voor mij gezien dan? Ik heb uw foto ergens ooit eens een keer gezien. Ah. Jaren geleden. Waar? In een tijdschrift. Mm. Volgens mij was het in de... Nieuwe Revue, denk ik. Die hadden in die tijd een serie portretten... over uh, grote criminelen in Nederland. Ja. De ...samenwerking tussen de onder- en de bovenwereld... ...en mm. werd uw naam als een van de grote heren genoemd. En nog een aantal jaren daarna bent u plotseling van het podium verdwenen... ...en hebben we nooit meer iets van u gehoord. Ja, zo werkt dat. Ja. Volgens dat mij, was het, het volgens mij was, was, waren uw initialen Willem R. Kan ik me herinneren. Willem R., ja, inderdaad. Ja. Ja, Willem Rotzak. Dat ik genoemd. Ja. ja. Ja, nou, ik heb inderdaad aardig wat op nog weten. dat is waar. En de reden waarom ik mij heb laten uitschrijven is natuurlijk omdat ik nu een bepaalde projecten heb internationaal die ongelooflijk veel geld opbrengen, maar waar ik liever niet wil dat er iets van publiciteit omheen is, ja. dat begrijp je wel. Dat snap ik. Ja, vooral met de kerk werk ik samen. Mm -hmm. Die hebben namelijk als groot voordeel dat ze absoluut niet geïnteresseerd zijn in waar hun winst vandaan komt als het maar winst is. Ja. Dus drugs, wapens, maakt niet uit wat. Als het maar winst oplevert. Ja. Ideale compagnons, eigenlijk. Dus je zit regelmatig in Rome. Ja, heerlijk. Dus ja, ik moet je zeggen, ik ben tegenwoordig vrij legaal bezig. Ja. Mm -hmm. Maar u hebt liever niet dat u herkend zou worden door de CRI in Nederland of door, door wie ook? Nou, eerlijk gezegd kan ik me niet schelen, want ik heb een aardige naam opgebouwd. U weet mm -hmm. dat sommige criminelen hebben zijn populair. Dat klopt, maar heel populair. Ja. Populair? Zit je weer op je praatstoel? Oh ja, schat, natuurlijk. Als ik helemaal mijn, mijn, mijn passie. Zo ja. Echt, Als hij eenmaal begint, is er geen nee, houden meer aan de man Ik zeer Hef geïnteresseerd. Zomeloze fantasie, echt de meest bizarre verhalen komen uit. Pa, ik heb een jongen voor je meegenomen, dat mag je wel hebben. En dan krijg je straks een kamillethee. dat wil de dokter. Whisky uh, zonder ijs ben ik ja, maar zonder, vanuit gegaan. Ja. En uh, ik drink nog even mijn vijfde vodka verder. Maar nee, serieus meneer, u moet niet veel naar hem luisteren. Ik weet niet waar hij het allemaal vandaan had, die verhalen. Maar er klopt nee. echt helemaal niets van. Ik denk dat hij gewoon gecharmeerd is van het feit dat u boeken schrijft. En dan gaat er zo'n balletje bij hem rollen. Maar echt niet te veel naar luisteren. Het is leuk, maar hecht er niet te veel waarde aan. Ja, ik vind het interessant om naar te luisteren. Maar ik weet niet of het gesprek nu door moet gaan. Of dat we het maar even moeten laten liggen. We zitten nog steeds met die conducteur. Ja, u, ik denk dat u er meer mee zit dan ik. Nou. Ik heb niet genoten van de uh, conducteur natuurlijk. Hè. Ik me niet aan. Nou, je ziet mijn dochter, die echte vrouw, die zet ons altijd op het. Hè, die haalt ons weer uit onze fantasiewereld en zet ons weer met onze beide benen op de grond. Ik wil gewoon niet dat de man het verkeerde idee van ons krijgt. Wat, wat, wat doet u in uw dagelijks leven, mag ik dat weten? Ik ben advocaat. Mm -hmm. mm. Dus uh, het is mijn beroep om onzin en fantasieverhalen te onluchten. Civiel recht of wat? wat, wat Strafrecht. Ik... Ja, ja. Ik weet eigenlijk niet goed waar de interesse vandaan komt, maar uh, met een vader als deze ben ik er goed in om onzinverhalen uh, te ja, onderscheiden van de je echte. Je nogal negatief over uw vader, onzinverhalen. Het is een haat-liefde relatie, er ja. is helemaal niks mis mee. Uh -uh. Het ene moment gaat het beter dan het andere moment. En vandaag hebben we een bijzonder goede dag, uh, moet ik eerlijk zeggen. Ja, we hebben een heerlijke dag samen, vruggelijk. Er is veel veranderd in de loop der jaren. Ik was vroeger nog al streng. En Ooran nooit streng. aanwezig. En aanwezig, ja zeker. En ondertussen kwam nou dan schaam wat. En nu zie je dat er zomaar dus tussen kan komen. Dat ik nog leuk vind ook. Ja, denk ik. Ah, vrouwen, heerlijk. Het lijkt wel alsof hij rustiger is geworden. Ik weet niet precies wat er veranderd is, maar er is wel iets veranderd. En het is niet alleen de leeftijd volgens mij... De verhuizing uit Nederland of, of. Nou, nee, ik ben niet verhuisd uit Nederland. Ik ben alleen maar verhuisd in Nederland, ja. Mm -hmm. Ik woon nu in een Zuid-Limburgs klein paleisje, een klein kasteeltje. Uit uh, de Roy van Zuiderwijn uh, generatie. Mm -hmm. En dat voelde heel erg goed, hè, dochter. Het is, het is fantastisch. Ik ben erg blij uh, dat je dat toch voor zo'n uh, redelijke prijs op de kop hebt kunnen tikken. Ja. Hoe dat precies gegaan is, is me nog steeds niet duidelijk. Oh, ik je bent daar niet als advocaat bij betrokken geweest? Nee, nee, nee. Want er is ook natuurlijk een periode geweest dat wij elkaar helemaal niet gesproken hmm. hebben. En dat is, uh, heeft toen plaatsgevonden, de hele verhuizing. Tot ik op een gegeven moment een kaartje kreeg. Groeten uit Limburg. En nu zitten we hier. Ja, ik ben een kasteel hier. Ja, dat is heerlijk. Ik bedoel, uh, en het is allemaal heel makkelijk geregeld, werkelijk. Met de nodige papieren. En je, en je hebt je geld, geld belegd. Weet, weet ik veel van papieren. Ja. Ach ja, geld is ook papier zoals je weet. Tuurlijk. Het wordt gewoon bijgedrukt als ze het ja. nodig hebben. Ja. Het slaat nergens op. Dus, uh, en, nee. die, en uw dochter beheert al dat materiaal van u, al die contracten? Oh nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. dat zou je niet kunnen, niet willen, nee, nee, nee. Dan nee, nee, nee. ga ik mijn vingers niet aanbranden. Nee, ze zou eigenlijk zo niet aanbranden. Nee. Omdat ik dan hem op mijn dak krijg en dan moet ik heel nauw met hem samenwerken. Dit sociale contact wat we nu hebben is meer dan genoeg. Ik ga me verder niet met zijn leven bemoeien. Ik mag hem uitlaten zo af en toe. Ik ja, de echte de wereld uitlaan, in Waf, waf. <laughs> Plasje tegen de boom. Ja, heerlijk. Ja. heerlijk. Ja. Wildplas is altijd ja. lieve bereid. Het is een mannedroom. Ja, mannendroom, mannedroom, ja. absoluut. Vooral als je dochter dat naartoe staat ook. Ja. Ja, ze kijkt wel de andere kant uit. Ja. Uh, nee, eigenlijk. over dat wildplas heb ik nooit moeilijk gedaan. Waarom zou een hond wel op straat mogen zeiken en jij niet? Er zit geen onderscheid Precies. in. Ja, uiteraard. <laughs> dat was uh, het hoorspel. Ik dacht eerst dat het uh, uh, van... Uh, uh, Radio 100 was maar, het is van Amsterdam FM, met Willem de Ridder. Uh, volgens mij is het verhaal niet helemaal compleet, want ik zie daar achter staan half, dus ik zou kijken of ik de andere helft kan vinden. Volgens mij gaat het verhaal nog gewoon ergens door. Maar niet uit, ik ga gewoon op internet verder struinen. En uh, Willem de Ridder kun je elke maandagavond op Ridder Radio horen live... En dat is van 9 tot 11 uur, elke maandagavond. En je kan zelfs meechatten. Dat was hartstikke leuk. En dan kan je in de uitzending meechatten. En er zijn ook luisteraars die mee kunnen praten. Maar ja, dat kan je op de website zien van Ridder Radio. En dat is ridderradio.com. Ridderradio.com. Elke maandagavond. Van 9 tot 11 uur. Met Willem de Ridder. Dus morgen... Dan, uh, dan is hij daar weer. Gezellig. Oké, okay, ik ga nog één liedje draaien. En dan uh, gaan we ermee stoppen. Want je tijd is op. De tijd is op. Je tijd is op. Sfeerbeheer. Niets vermoedend liep Ruben op haar af. Tot de gaan volgende keer. Doei. Ja, dat is misschien het is. Ja, dat is... Ja. Haast, oh ik heb haast Ik moet nu doorgaan, dan zit ik er straks naast Snel, oh ik ga snel Nu even rammen, nu kom ik bellen. wel Rennen, ah ik moet rennen want Ik heb geen tijd om goed te leren kennen Nou klaar, nou ah, bijna klaar Geef oh, me nog heel even, ik heb het voor elkaar. Zal mijn dag best snel nou, groeien Nou ik zou groeien Want ik maar een robot De rest kan maar niet boeien Naar Aloha Radio. Kijk op tv.aloeradio.org.